We gaan verder misschien een verduidelijking voor uh, soms zeggen wij dat onze wens moeten wij verkorten, ja, zoals wij dat doen in de katnoot, waarbij de goed stijgt op naar de bina en wordt korter, ja, kortere wens hij heeft dan niet vijf wensen voor zichzelf maar hij heeft alleen maar ketter en gogma voor zichzelf. Dat betekent minder worden. En soms zeggen we dat wij moeten op, opstegen van het niveau, van het niveau malgoed, naar het niveau zeer en pien, wat we zeggen, en dan van het niveau van de bina. Dat zijn verschillende dingen. Ik bedoel, goed opletten hoe dat zit in wanneer wij spreken van het verkorten van de wens, dus ter, ten behoeve van de correctie, dat wij bin mal goed steekt op naar de bina, dan betekent uh, minder avioed te maken, minder wensdikte. Dus, dat is dan, als het ware, aan de ene kant, moeten we je, moet je, moet je zien, aan de ene kant is het te kort betekent ten behoeve van de correctie maken we dan een kleinere avoid. Ja, dus in plaats van de wensdikte van Malchut die vijf lagen eigenlijk voor zich heeft en kan niets ontvangen dan gaat zij dan naar de benaarde ontvangt twee lichten ja, twee lichten licht nevers en roer. minder maar toch, dan ontvangt ze wel licht. Dat is dan één ding. En hoe komt dan het licht normaal in de partsoef? Altijd licht komt in de klieketer. Dus de correctie altijd begint van de klieketer. Ja of niet? Dat weten we. Eerst komt het licht in de klieketer. Het kleinste wat het is in de partsoef is keter de keter. Ja, met licht nevens de nevers enzovoort, en zo gaat het dan, de hele ketter wordt naar een gaai van de ketter en dan gaat het dan hebben we de hele nevers van vijf lichten van de nevers en dan gaat het de volgende kli, kli, hochma euh, wordt komt aan, aan de beurt om zich te, te corrigeren, en zo gaan we dan van boven, qua kilim, naar beneden om in, in onze correctie dat weten we, ja, dan gaan we dat steeds meer kilim aanspreken meer kracht krijgen om het licht te ontvangen. aan de andere kant spreken wij van dat uh, opstegen naar traptreden dat men opsteegt van het niveau van de malgoed naar, ja, naar het niveau van is zeer wat We kunnen zeggen ook naar het niveau van je God, hoort en zo. Hier, als wij spreken van niveaus, van, dan spreken wij van altijd van het hoogste licht dat in, de, in het partsoof binnenkomt. Dus als wij spreken van niveau van een, van een malgoed, dan bedoelen wij dat het het hoogste licht daarin is nevers. Oké, okay? dat is, dat jij dat begrijpt, wat betekent dat? Als wij zeggen dan, dat het, het hoog, de, de, het niveau van de persofie is zerenpien, dan nog een licht komt daarbij. Dat jij begrijpt, het roog komt, ja, et, et, et, enzovoort. Op die manier, dan in, in dit kader, in het kader daarvan, als wij zeggen dat wij moeten van binnen komen tot het niveau ja, dan betekent dat wij in het bijzonder, in onze bijzondere toestand, in onze verkregen het licht yishida. Oké, okay. ja of niet? Dus het licht yishida verkregen we, dat is de hele bedoeling. Dan eigenlijk is het in elke toestand die wij hebben, hebben wij. Katnoet en gadlut katnoot is, dan wordt tot stand gebracht tot, f, door de zivuk, tussen de aboehima. Ja, ook bij ons is ook is hetzelfde. De, het licht van de aboehima, het licht van de bina, dat geeft, uit, uit deze zivuk, daar komt de, het licht gogma. En de jesot, de plaats van de jesot, jesot van de zirampin en de noekwa, die geven dan bij het opstegen ook die geven dan het licht uh, oor Gesedim, maar het licht ga en niet die worden ontvangen dan op, de, op het niveau van onze, van onze toestand van uh, de kli chorma en de kli keter. Dat wij begrepen waar het over we spreken. Als we spreken dus van opstegen. Langs de trap treden, dan spreken wij, spreken wij van lichten. He? Maar wanneer wij spreken over de correcties, naar dan gaan wij altijd van de klie, in elke toestand van de hogere klie, naar beneden, naar van ketter kli, ketter kli. Het is erg belangrijk om dat, om dat steeds in de gaten te houden. Okay. En het doel wat wij nastreven is eigenlijk een fout. Te komen tot. Ja, maar dan, ja, tot, te kom, komen tot de jechida, dat klopt. Maar dan, hoe zeggen we dat? Te komen tot, wanneer je komt, kom tot de jechida. En natuurlijk steeds nieuwere toestanden, nieuwere toestand. Dan heb jij de sferot behaald. De sferot dat ben jij. Dat is dan de ware ik. De tien spierot, dat heb je dan, dan heb je dan volledigheid. Dan heb je niemand meer nodig. Ja, ik begrijp je dat? Dus het doel van de studie, het doel van het ook in, in praktijk te brengen van onze studie is, te komen tot je ware ik. Tot jezelf komen. Dat betekent, nergens naartoe moet je gaan. Alleen binnen jezelf, je moet de kilim opbouwen door de wilskracht, door het leren, en dan ga je dan opbouwen, dus precies hetzelfde jij bent zoals je was. Maar dan bouw je jouw kilim om op de manier dat jij die, dat jij komt tot jezelf. Dat is de hele. Dat is de hele klu en dat is de hele weg. Dat is wat gezegd wordt, ik ben de weg, de waarheid en de liefde. Dat is, betekent, elke mens moet deze weg opgaan. Dat betekent de individuele mens. De, mens de, de weg, de waarheid en de liefde. Welke sferot zijn dat, of welke, welke drie fasen die je moet uh, maken. Dat zijn drie stadia in de parsoef. De weg, de waarheid en de liefde. Drie stadia in de partsoof. We hebben drie fasen in de partsoof. Roost, toch, sof. Het is uh, in de mens zelf, in jezelf, kan je komen, komen tot jezelf. Betekent ook komen tot Josha in jezelf. Alle niveaus zijn er, maar het niveau. Van Jorsha in de mens betekent de grens, het grensgebied tussen het licht en de mens. Ja, dus de, de, de ketter. Ja, duidelijk. De ketter. Het niveau van de ketter in de mens. De volgende is is net als eindzo. Maar we zeggen altijd, doel is om drie koter Drie koter dus, dat is ook goed, dat zegt, te komen tot je ware ik, betekent twee goed met Hashem, dus samen vloeien met Hashem. Hoe vloeien je samen met Hashem? Door jezelf op te bouwen van het niveau van maalgoed, oftewel, het niveau van je soort, het niveau van God, et cetera, et cetera, totdat je komt tot het niveau van de ketter. En op elk niveau heb je ook een vorm van samenvloeien met Hashem natuurlijk. Maar de hoogste samenvloeien met Hashem heb je op welk welke, welke niveau? Op het hoogste niveau, op het niveau van de ketter. Daar heb je de volledige samenvloeien met Hashem. Dat is wat wij zeggen dan uh, het niveau van Josua. En betekent dan de. Verlossing, de bevrijding van de mensen. Dat is allemaal in de mens zelf. Ja? Ah? Nee, het is in jou zelf. Josua had ook niets anders gezegd. Je moet niet mij aanbieden. Je hoeft het niet mee te aan te bieden. Kom naar mijzelf. Kom, iedereen kan komen naar. Kom naar mij. Hij zegt niet naar mij, naar uh, uh, Josua uit Nazareth. I say, I kom naar mij toe. Betekent, kom naar de niveau ketter. Naar jezelf. Kom naar mij. Zegt hij. Niet wie mij. Dat is, in jezelf heb je jezelf mij. Heb je jezelf. Tot to, dat moet je komen. En als je komt dan naar de, de ketter, dan inderdaad zal je wel de eigenschappen hebben zoals Josje. Op dat moment zal je onafhankelijk zijn. Op, de, op dat moment zal je dan absoluut onafhankelijk zijn van, van het lichaam. Jij zal het lichaam dan als het ware zien dat dit hangt in jouw gevoel op een, op een boom of op een, op een stukje hout. Op een, precies, duidelijk. Daar zal je dat voelen, dat is dat stukje van jouw waarneming waarin je voelt dat jij jouw lichaam als het ware hangt aan een stukje hout, en jij bent verbonden met, met het licht, want jij bent licht van binnen, jij komt tot het niveau ketter. En dat is steeds wisselend, waarom? Uh, het is geweldig zo zijn dat ik dan op dat moment ervaar, kijk nou hoe Rab Rabbi Elazar -El en Rabbi Abba, ze, geweldig, ze hadden net ervoeren, ervoeren ze kwamen ze in zo'n verroering, dat zij, uh, ja, dat zij ervoeren dat, dat licht, de hoogste licht, licht je van Jechida van de Gmartikoen. En daarna, daarop direct, kwamen ze in angstig gevoel. Wat is het nou? Hoe kan dat? Omdat het was alleen maar beleven. Dat was al niets verdwijnt in het geestelijke. Maar vervolgens, we zien het nu, wat, wat doet nu, Rav Lazar die gaat zelf nu man opbrengen op het niveau van wat hij al gehad had, gekregen had, van vroeger, eerst daarvoor gebruikte hij de kilim, de ezels, van van um, uh, Rav Menuna Saba, en nu moet hij zelf dat doen. Self, is het precies wat wij moeten ook doen. En op die manier komen we tot, tot absoluut. Uh, dat ieder van ons wordt dan tot de Zoon van God. Dat is de hele bedoeling. Dat is de hele bedoeling van de mensheid. Dat elke mens. Ja, aan de hand van zijn eigen kilim Wordt hij dan de Zoon van God. Hoe kan dat hij zo... So, so, miserable of dat weet ik veel, nee, het is niet wat they do. hij doet. Ieder heeft zijn eigen structuur, zijn eigen ziel moet komen tot de zoon, de zoon van God. Of, ongeacht of het een vrouw of man is. Een, man, een vrouw wordt ook een de, de zoon van God. Je kan zeggen, uh, dochter, het uh, is alleen maar een uh, van, van, <coughs> van taalgebruik, maar een vrouw heeft precies dezelfde vijf Killing. Precies dezelfde. Evet. Dat die uh, een beetje andere kleuren hebben, maar het is hetzelfde. Op haar manier komt zij tot de samenvloeiing met Hashem. Geen verschil. Okay. Zij heeft haar eigen manier, haar eigen weg te begaan. Maar het is wel altijd vijf Altijd komen tot de eenheid, tot de samenvloeiing met Hashem. Of het man doet, of een vrouw doet. En dat is wat wij ook leren hier, wat hij ook doet. Nu gaat hij zelf, die, zoals we dat zien, die Rabbi Lazar nu, zelf, die man opbrengt nu of weer op het niveau, met zijn eigen, door zijn eigen bevattingen. Hij neemt een andere vers, wat bij hem opkwam, op het niveau. Hij gaat zelf dan de Torah vernieuwen, als het ware, zoals we hebben dat geleerd. Vernieuwen, herinner je nog? We hebben geleerd van de vernieuwers van de Torah, de tweede fase in de ontwikkeling, de tweede, de tweede fase, Rabihia. Herinner je nog, we hebben geleerd van Rabihia, die de tweede fase kreeg, moest nog hier op aarde, heeft zijn karwei afgemaakt. De eerste karwei betekent dan de zonde van Adam in jezelf te corrigeren. Dat is de eerste fase. Wat was wat had Adam For killing and for, for lichten. Hij had alleen Naran. Hij had alleen nefesh roach ne shama van, nef, nefesh roach ne shama. Van dat zil. Niet helemaal so. Het is wel nefesh roach ne shama van, we noemen dat anders, we zullen dat anders leren. Uh, uh, maar wel van de. Kashmal van de Etsirgut, van de Zerampin van de maar Dat is toe, het is techniek. Maar die drie drie nefeshroach en shama. kortom, kon hij ervaren aantrekken uh, van en shama van de Etsirgut. Dat is alles wat was Adam. En dat heeft hij dat was hij voor de zonde. En na de zonde de Rechtvaardige, elke mens moet eerst er werken in de eerste fase. De eerste fase van, is, van de rechtvaardige is om te corrigeren de zonde van Adam. Dus om eerst die naraan, naraan van de lichten eerst in de schepping terug te brengen. Door in zichzelf die naraan terug te halen in zichzelf. Door zichzelf corrigeren. En dan komt de tweede fase, hebben we geleerd, dat de tweede fase komt aan de grote rechtvaardige, en alles zit natuurlijk in één mens, in elke mens hebben we dat, in zekere mate, in elke mens. Dat dan komt de tweede fase, waarbij de mens gaat werken aan, wordt partner, partner met Hashem, en die gaat aantrekken lichten die er niet, nog niet in de schepping geweest waren. Dus, die die Adam had, nog, Adam had nog niet aangetrokken hier. Dus het, het licht van Gaya en Yichida in het bijzondere aspect. Niet in het algemene, want in het algemene aspect, dat komt alleen in de ja, ja Iedereen weet het, in de algemene Gmartikun. Maar elke mens moet daarmee bewerk, bewerkstellig zijn eigen Gmartikun. En is partner van Hashem. Waarom? Hij gaat opnieuw de wereld uh, scheppen. Hij, hij gaat extra dingen doen die er niet geweest waren. Dus, want het licht ga je niet gedaan was nog niet, was niet aangetrokken bij het scheppen van de wereld. Dat heeft Hashems, kijk nou hoe geweldig de schepper heeft gemaakt. Dat, dat heeft hij achtergelaten aan de mens. De mens moet het wel. De uh, finishing touch, de mensen moeten doen. Samen creëren die, om dat aantrekken, ga je in je hier En dat is wat wij ook leren hier. Dat hij nu eerst geholpen door de ziel van dat Nassaba. Dat hij de smaak gaf aan die twee reizigers. Die gaf de smaak van de, het licht van de Yichida. Het licht van Atik. Het licht van de Gmartikun. En dan is het niet meer nodig. En nu zien wij dat hij zo stap voor stap gaat die nu zelfde man op doen stegen. Die Rabiel Lazar. Lazar wat we zien nu. Waarbij hij gebruikt een stukje van een vers uit de Torah. En gaat hij dat op een nieuwe op een nieuwe manier, op een nieuwe manier, hem interpreteren, hij gaat inzien daarin, wat daar, daar, daar staat geschreven, dat het staat, Ravdovga, de grote, jouw grote goedheid, betekent van de, van de. dus hij komt zelf nu tot, eigenlijk tot Gaia en Yichida, zelf gaat die aantrekken, door de man die hij opstijgt, door, door het leren van de Torah, door dat vers, vers wat hij leert, dat is zijn, zijn eigen, als het ware, ijzels. Is dat ook dertien correcties van de baard? Daarmee natuurlijk dat de dertien correcties van de baard, dat is dan weer aantrekkend, natuurlijk van het licht van, uh, van de gaar. Gaar altijd worden aangetrokken door de dertien correcties van de baard. Absoluut. Maar dat zullen we leren stap voor stap. Hoe dat, hoe dat komt. Anders kan dat niet, want we hebben geleerd door gaia, dus het licht gaia kunnen we niet alleen, dan, alleen wakte gaia kunnen we dan aantrekken, maar ook dan via die, via de baard van Arigantien, komt dit naar de baard van de, komt het in het op het hoofd van de Zerantien, dus zo'n zo dunne, als het ware lichtjes of kanaaltjes, dan komt naar de Zeranpien, het hoofd van de Zeran Zeranpien, die ontvangt dat, en die geeft dan aan Nukwa, en Nukwa geeft het verder aan de lageren. We gaan, misschien nog een, een, een, klein oot, waarbij het is vervolg van, wat die man, die, de geweldige man, die uh, Rabbi Lazar Omhoog brengt. En het werkt wel, wat wij leren nu, uh, werkt het op iedereen van jullie ook. Dat het op die manier, ieder van jullie ontvangt zijn eigen uh, verbondenheid met de ketter. Op welke niveau dan ook, is niet zo niet interessant, want je ja weet het wel, ieder werkt alleen aan zichzelf. Ik bedoel, met zijn eigen kilim. Maar als je dan al smaak krijgt van de ketter, dan niets verdwijnt in het geestelijke, dan de hele bedoeling is daarvan wat we leren, dat jij gaat aanspreken jouw eigen kilim. Eerst door de man van de zoger van tussendoor wat, wij, wat bij ons dan ingegeven wordt, door in de les wat wij allemaal doen voorbeelden, van alles. En dat stap voor stap, dat het wordt jouw smaak. En jij gaat dan zelf eerst gebruiken de ezel's van wat wij leren van die anderen. En dan daarmee bouw je je eigen manier, je eigen kilim, je eigen man, om jouw absolute zelfstandigheid, jouw vrijheid te verkrijgen. Unieke vrijheid. En niet hangen aan wie, aan wat dan ook. En wie dan ook. Dus de zoger is gewoon een instrument voor ons. Maar wij hangen niet. Uh, ik zeg bijvoorbeeld niet meer dat ik kabbalist ben ofzo. Interesseert mij me niet meer. Ik heb het niet meer nodig. Ik ben niet aanhanger van kabalen. Ik ben niet aanhanger van die en die. Nergens van dat. Nergens van. Dat is niet nodig meer. Begrijp je dat? We hebben geen aanhanger meer. We gebruiken dat. De zoger is ons gegeven. Niet om iemand te worden. Een zogarist te worden. Of, of die andere. Of wat, wat dan ook niet. Absoluut niet. Of, neem dat. Kijk een brood komt van de hemel. Gratis. Neem dat. Neem dat. En gebruik dat. En bouw jezelf. Jouw eigen relatie met Hashem. Het is iedereen gegeven. Aan iedereen. Ik zeg het aan iedereen. Ik zeg het altijd zoals het aan mij gegeven is, dan is het aan iedereen. Iedereen kan dat. Want ik, ik dacht, voor geen geld, voor geen niets, geen, geen plaats voor mij is, in, om geen mogelijkheid bestond. En als ik zeg dat ik bereik dat, dan zeg ik dan ook, dan is het iedereen kan het echt. Iedereen, absoluut iedereen kan het. Alleen, uh, niet aanhangen. En probeer altijd yes, dat in de gaten houden. Dat je steeds let op. Ah, kijk nou, ik ben, hang ik nu opeens aan, aan iemand? Of ik hang aan bepaalde leer. Of ik hang aan dat. Of ik hang, hang aan dat. Het is nodig natuurlijk, voor the time being, soms. Maar probeer ook daar jezelf zo gauw mogelijk dan van die gedachte, van het gevoel bevrijden, op dat moment. Want dan op die manier, zodra je dat op dat moment los jezelf maakt daarvan, dan op dat moment uh, geef je de kans aan het hogere om aan jou direct te geven. En niet via de via, via tussenschakel. Het is makkelijker natuurlijk, via de tussenschakel. Maar dat moet je doen, een beetje doe je dat, maar dan wel leer je dat, maar we hangen niet aan iemand of iets. Of aan de leer, et Wij gebruiken alleen de Kabbalah. Kabbalah is niets anders. Het is toch niet, dat niet iets anders? Kabbalah is gewoon, wat is dat? Ontvangen. Zat er iets, ja, is iets anders? Zat er iets toebehorigheid aan een aan, nationaliteit? Zat het hier al? Hoor je dat aan de Kabbalah? Kabbalah is ontvangen. Staat niet door, door wie ontvangen? Door iedereen. We gaan verder nu met een klein stukje, klein oot. Klein um, en we zien misschien, zullen we dat kunnen klaren ook vandaag. Dus hij gaat verder. Uh, Ra Rabbi Elazar nu gaat verder met zijn man. Te ontwikkelen verder op het niveau, zie dat hij bracht het al tot Gadlud en nu gaat hij verder. 11. 11. De pagina Kofi Jut 11, 111. De regel 11 van de Zogar zelf. God Kofi zijn. To ma ravtov ha. Hacha, aglif, raza de hochmata. Wechol razin it kalilu de volgende pachina kuf, jut, bet de Hacha, ma, dubbele punt. Kamade itmar, punt. De pachina, vorige pachina, de Regel 11. Wat hoeft zijn? 107. Toe. Toe begin ik bovendien. En nog meer. Hij gaat meer toevoegen aan wat dit, wat dit vers van Psalm. is. Maar raaf of ga. En dan gaat hij nog een keer kijken naar dit vers. Hoe groot is jouw goedheid? Haha, Aglif, de Chogmata. Hier is ingekerfd het geheim van Chogma. Chogma dus. We razin het Kalilu haha. Let op. En alle geheimen zijn samen hier samengevoegd. Hieraan samengevoegd. De volgende pagina, de regel 1. Maar. De naam ma. Dus want dan staat in de eerste. Hoe staat het? Hoe ho, ho, ho begint dan de vers, het vers? Ma raft of ga? Zie je dat? Ma. Het woordje ma. Zonder, zonder die aanhalingstekens. Uh, en nu neem je dat woord met onder. tussen uh, het woordje ma. Hoe groot. Ja, hoe groot is jouw goedheid. Het woordje ma is hoe. Of Wat. Maar wij vertalen dat met hoe in het Nederlands. Dus de regel ER1, dan ga je, dat neem je dan in, oog, in oog, oogenschouw in eh, onder loop neem je dat het woordje ma. En dan zet je dan die tussen de aanhalingstekens, tussen, tussen die twee lettertjes, mem en he. Omdat hij he ziet het als uh, een naam, als een heilige naam, Ma. Ma, het woordje ma, Kame die het maar zoals het gezegd is. Punt Rav, wat betekent Rave van het vers? Da Ilana Rav, Vitakiv, dat is het, een, de boom die Rav groot is. En dan neemt je hem ook weer uh, uh, tussen, de tussen de aanhalingstekens, ook als, als naam. Vitakiv en krachtig punt. We begin de It Ilana achra Zuta twei Minei Vedahu Rav Ve Aile Barof Rakin Begin omdat de It Ilana Akra, omdat er nog een andere boom is, 2 Zuta Minei, kleiner dan die, kleiner dan die andere, dan die Rav. We daar hoe raaf en dat is raf De grote boom. We eilen barom, en hij brengt hem, die andere, die lagere, kleinere, die kleinere is, baromrakien in de hoogte van de uh, rakien, van de uitspansels. Dus het is net zoals, zoals je zegt, dan twee bomen zijn. Grote boom en kleine boom. En die grote boom, die raf is, die brengt een kleine boom in de hoogte, in de hoogte van de uitspansels. Naar boven. Wat betekent dat? Let op. Dat is inderdaad wat, zoals wij hebben gezegd, zoals wij dat leren, dat het is de man die hij brengt, Waarbij hij zelf haalt het nieuw. Hoeft niet die ijzels te hebben van de Rabbe Saba, Maar zijn eigen ijzels, zijn eigen bevatting. Haalt hij dat naar boven. En dat komt hij dan tot die hoogste hoogte. Let op. De vorige pagina. Alef, 111. De, de hasulam. De linkerkolom. De regel. 12. Oot, de referentie ooit koef zain. 107. Toe, maar af nog bovendien nog een andere toevoeging bij zijn man. Maar af hoe groot is jouw jou goedheid? Enzovoort. Dubbele punt. Ode nog meer. Yeshli Farishus, hij voegde toe. Valt het uit te leggen, te verklaren. 13. Ma raft of hoe groot is jouw goedheid? De puntje. 13. Shekan kan ge kaak sot ma. We gooi, 14, as sotot, ne ge kan. aan. Dat is de vertaling. Dat hier, ja, in die raft of ga in de grote, grote, uh, Jouw grote goedheid. Daar is ingekerfd het geheim van de Gogma. We gooien 14, Hasodot, en alle geheimen zijn hier in samen, hieraan samengevoegd. Punt. Dus in dit, in hier, in dit vers. 14. En vers betekent hoe hij, de man die hij omhoog haalt. Kima, want wij we weten dat uh, elke vers uh, in de Torah is de naam van Hashem, dus dat licht, dat schuilt achter, achter een vers, achter die woorden. Kima pirusho, kmo vayhtin want ma betekent, kmo shalamadnu zoals so we hebben geleerd, en hij zegt ook hier in de oud Jood in de zoger, we hebben dat flink wat geleerd. Over die ma. Dat. Hier is geen plaats om dat erover te hebben. Vijftien. Rave. Ze hoe. Ilan rave gezakt punt. Rave. Wat betekent rave? Dus ma betekent dat. Dat zivuk wat gemaakt wordt door de lagere wereld. Die zon die stijgt op. Sa, uh, steekt op naar de. Naar de. Bina, naar de we hebben dat geleerd, en daar wordt zivuk gemaakt, Dat zivuk jesodot, zivuk van de jesod, zeeranpien en jesod van de Nukwa. waarbij de chassadin worden aangetrokken. Dus, raaf, wat betekent rav 15? Zehu, dat is, ilan raaf, een grote boom, groot en grote en sterke, krachtige boom, en hij he geeft ons uh, toelichting. Ze hoe ze hoe zeer Dat is zeer anpin. De boom des levens. Mishum, na de punt, she yes ilan acher Hakatan katan memenu. De heinu We malchut Ve ze zeer anpin. Kijk wat hij zegt ons. Mishum omdat dat yes ilan acher Hakatan omdat er nog een andere, er is een andere, nog een andere boom, een kleinere boom dan die grote boom. 17. De haai malchut. dat wil zeggen, de malchut is kleiner dan de serampien. We zee serampien, en, en deze boom, die serampien is. Hoe raf is groot, is rave. Omevio wie, en hij brengt hem. 18. Baromarakiem. Naar de toppen, naar de uh, hoogten van de uh, uitspansels. Wat betekent dat? 19. En hier geeft hij ons geweldig en heldere uit, uitleg. Pirous, de uitleg. al 20. Alle ha-sagat ha-moch in de gar. Yesh od lehevin ha-kaduwe eenentwintach, ki bo nirshama p'nimiyut ha-hochma. Vechol ha-sodot twa-entwintach nechlaloo bapasuk ha-ze. Goedepunt, op het eesicht ons. Pirush, de eitlech. Sheenosef al ze dat hij fucht tu an wat hij al eerst heeft uh, uitgelegd, Shabir, dat hij had uitgelegd al, over dit vers, in de vorige oot. Alasagata sagata in de gar, herinner je nog, over het bevatten van de Mohin van de gar, dus eerst heeft hij ons verteld over de, dit vers heeft hij dat verklaard, over de, uh, dat het gaat over de, het bevatten van de Mohin van de gar, dat is in de vorige oot. En nu gaat hij ons nog extra toevoegen. En men, en men valt, en men moet ook nog verder begrijpen dat vers uit de heilige, uit de heilige schrift 21. Want daarin, in dat vers, is ingekerfd de innerlijke, het innerlijke van de gogma. Dus niet alleen de gogma, herinner je nog? Waarschijnlijk niet de Chokma die wij hebben, de Chokma van Lamedbet van die 32 paden, die dus de van de, waarbij dus de Bina steigt op naar het hoofd van de Arichantine. ze haalt, de Chokma, dat is dan niet de innerlijke gochma, dat is de Chokma van de Bina. Uiteindelijk, dat herinner je nog, dat is dan de gochma van de Bina, maar in de Gmartikoen komt dan de ware gochma. De ware gochma komt van rechts en niet van links. We golen zo dood, niet geloven, pasuk ze, let op, en alle geheimen zijn samen, zijn worden zijn eigenlijk, uh, zitten dan in dit, in deze pasuk, in dit vers. Dubbele punt. Razen de gochmaten al Kijk wat hij zegt ons. Hij zegt wat, wat in deze de, de zoger staat dat razen de chogmata. dat het geheim van de Chogma. Wat betekent geheim van de Chogma? Hij zegt dat verwijst naar zivuk van de atik. Dat is waar hij wat hij ziet. Dat is die, dat het de zivuk is in de atik. We hollen razen. En wat hij zegt, alle geheimen, alle geheimen betekent verweest naar Gmar klala Tikkun, naar het uh, volle einden, volledig van de volledige Tikkun, volledige correctie. Dus de twee termen. 25. Ma, Kama de Itmar. Het woordje ma. Hij neemt dat in ogen schouw, dat eerste woord van dat vers. Ma, ja, herinner je nog. Ma, to, ma, raaf tofga. ga. Dus ma, het woordje ma. Kamer maar, zoals het gezegd werd. Dat weten we, dat het ma. Ja, hij verwijst ons naar de oud Jut tijd naar de oud negentien van de Zoger. Daar hebben we het geleerd, dus de ziwuk van de lage wereld. Ra, dus met het aantrekken van de ges, gassadin rave, wat betekent rave, het tweede woord van dit van het vers, da ilana rave, dat is het, de boom die groot, groot en krachtig is. 26, en nu gaat hij ons uitleggen, ma, de naam ma, haaien nu dat wil zeggen, alma de ate de lagere wereld, Lagerweel, dat is dan de, de zon. met de idmar, zoals het gezegd werd. Le'el, de volgende pagina. Kuf, Judbet, 112. Hasolam, de eerste regel, de rechterkolom. Zoals het boven gezegd werd. Punt. Rav, wat is dat woordje Rav? Moreh alilana ravitakif. Dat leert of verweest leert over de grote en krachtige boom. Hainu, zeiranpin, al het albashatole parzuf ab. Let op. Dat wil zeggen, zeiranpin in de tijd van zijn bekleiden van de parzuf ab. We hebben dat geleerd je nog. Dat ma. De naam ma dat wil zeggen, de zeerantpin of de, de wereld, absolute is wat verwonderd, dat de naam ma zal, worden, zal worden, als Ab, en bon zal worden tot Sag. Bon is nukwa die zal worden als Bina, en ma de naam ma zeer en pin zal worden als Ab, als Chochma, in de gmartikun, in de absolute, in de volledige gmartikun, Dat is wat hij zegt ons. Dus de boom, de grote boom en de krachtige boom, dat is hier aan P 2 in de tijd van zijn aanbekleden van de partsoef ab. En dat is dan in de Gmartikun, kijk nou wat hij zegt, wat hij zag in dat vers, want hij was nu in staat om man te brengen, zelf in staat was nu Rab Rabbi Elazar, was nu in staat zelf man op te brengen tot de Atik, tot de absolute martikun. Zie dat? Dat is wat wij ook ons laten zien. Wanneer er als en dan heet die de grote boom, dus deze jarenpijn, wanneer deze jarenpijn wordt als ab bekleed, de parzuf ab ab is binnen. Dan wordt die genoemd Ilanerav de grote boom. Alshemah chokma. in de naam vanwege de chokma. in de naam van de chokma omdat hij Gochma heeft. Dan. Want die Ab is Gochma. Wenekra Takif. En die heet ook Krachtig. Wat is waarom is die heet? Die twee namen. Nu hier aanbien, In de tijd wanneer die bekleed. Uh, Abbe. Dus Partsuf Gochma. Waarom heeft die twee namen? De eerste. Heeft die Raaf. Omdat hij. Uh, heeft dan Gochma. Daar. En dan heet die. En die heet ook. Een andere naam is Takif. Krachtig. Waarom is de krachtig? Vier. Mm -hmm. Vanuit eigen aspect is die alleen maar krachtig. Krachtig. Krachtig omdat hij moest opkomen naar boven. Met al die massachie. met al die, met al die, uh, wat die, moest, wat die moest uh, uh, prijsgeven, et cetera. Am namba, et scheze, hier enby, at smo, net op echter in de tijd, wanneer deze hieranpien is op zijn eigen plaats. Nikra Ilana stam, dan heet die gewoon boom. Gewoon boom, de boom. Maar dan de boom, gewone boom, maar niet de raf, Ilana raf, niet een grote boom. Punt. We zessen zes. The it, uh, Ilana Akra Zutamine. She who, zeife Kret, gam ken Ilan. Five not the point. We zeshomer, that is what the Begin, the it Ilana Akra, omdat er bestaat, er is, letterlich, like zes. Ilana Achra in andere boom, Zutamine, minder Dan Kleiner, beter te zeggen, kleiner dan hem. Shehu zeven, allemaal goed. Dat dat is mal goed. mal goed. is kleiner dan de zierenpien. Hij kreet gam ken ilan. Dat ook, zij heet ook de, een boom. Punt. Boom. Vida hu rav. Acht. U hashemal bish ab. Nikra, rav. We aile negen, barom, rakien? Aave, ab. Me vi et asiran pin, lerum tien rakien. Kijk wat hij zegt ons. We da hoer en dat is wat hij zegt, de dus ook rav. Groot. Wat betekent hier groot? Acht en wanneer die zeeranpien, bon gewoon die de boom, wanneer die bekleedt het niveau van ab, het niveau van abbe, het niveau van chokma in de gmartikun. Nikra raf, dan hij hey die boom, de zeeranpien, hij dan rave groot, we aile en hey, brengt hem de ab brengt hem baromrakien naar de toppen, naar de hoogten van de uitspansels. Negen. Aab, de Aab brengt, ze hier aan pien. rakien naar de hoogten van de uitspansels. Want hij haalt uh, met hem, geeft met hem, geeft hem ook, eh, brengt hem naar boven, naar boven, geeft hem ook eh, zijn, zijn lichten. Kien. Ki Romea de ab, mate ad haketer. Anikra elf Ki ja, ab mal Alpar al par suf twaalf aketer Kijk nou wat die heil zegt. Ki Romea de ab, van de verhevenheid, van de Ab. Mate komt tot de ketter. Die roem Rakien heeft. De ketter. Kijk nou. Wie is ingebet in de. Wie boven de Ab is. Keter, ja, need, ketter. Ja of niet. Ketter betekent Galgalta. Dus dan zegt hij dat, dat. De hoogte. De verhevenheid van de Ab. Uh, komt tot de ketter. Die bovende ketter de, de, de Galgalta. Die bovende Ab is die Rome rakien heet. Die de hoogte van de uitspansel's heet. De ketter heet de hoogte van de uitspansel's is. ha Ab Malbish, Al parzufa ketter. Let op. Want Ab bekleedt de parzuf ketter. Ab is Schochma. Die bekleedt de parzuf ketter. En ab brengt ook zirconium met zich mee naar zichzelf toe. Dus de zirconium bekleedt nu de ab in de barthikun, en de ab bekleedt de, de, de, de Ketter. Dus dan is, het, de, dan, dan is het net of de abe brengt zirconium naar de Ketter die rom rakien heet, die de hoogte van de uitspansels heet. 12. We al kennen, Aab, Male, het is de Jeran Pin, de en daarom de Ab, de, de abu brengt, verheft de Jeran Pin naar de ketter die Rum is, heet, die de hoogte van de uitspansels is. Dus met andere woorden, hij vertelt ons, hij zag in, in vers, vers van uh, Psalm van de David, hij zag de absolute gmartikoen, waarbij de zon, de zon komt, de zeerampin wordt als ab. En natuurlijk dan, uh, als gevolg daarvan, de laag, de kleinere boom, maar goed wordt als zag. Dus, het is de absolute Gmar Tikkun, wat hij nu in staat was, Rav, Rabbi Elazar, om de man op te brengen, zelfstandig, zonder de die, uh, die, uh, eisels van uh, uh, de uh, van die, die ziel van Rav Menoun Asaba. Maar zelf kon nu man, de man opbrengen en zelf oproepen het licht van de Gmar Tikkun.